Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Goolse Groeven, editie nummer 76. En dit is de editie die wij wijden aan het uh, Roadburn Festival, wat uh, deze week van start gaat. En uh, om uh, dat te vieren hebben we gewoon maar een berg muziekjes. En, uh... oh, over muziekjes gesproken, zal ik er eentje instarten? Ah, het bedje. Ah, dat mag best. Uh, en hebben we hier in de studio echt een berg gasten. Uh, misschien zelfs iemand op de telefoonlijn. Dat heb ik hier ook nog niet eerder gedaan in het uh, radioprogramma. Uh, links van mij ziet, uh, zien de mensen thuis natuurlijk niet over de radio. Maar, uh, Rick Ruskus, welkom. Dankjewel. Uh, naast de uh, van Dead Duck heb jij uh, uh, een behoorlijk aandeel gehad in het offroad uh, programma van, uh, van de camping. En daar komen we straks nog wel uh, verder op terug. Daar tegenover uh, Leon Weterings. Hoi, goeie van Dead Duck. Uh, welkom. En uh, daar aan de rechterkant zit uh, Niels Schalstraten. Dat is zeg maar degene die wij aanspreken als we niet meer weten welke band we moeten gaan kijken. Die kent het hele festival uh, vanavond tot gort. En dan uh, achter de knop uh, Dirk natuurlijk. Ja. Hoi. Dit, uh, zou het vanavond wel goed gaan, hè, Steven? Ik denk, het gaat hartstikke goed. Ja, ja. oké. Okay. En uh, uh, deze meneer is uh, Steven. Hoi. Um, nou, ik ga, we gaan chronologisch door het festival heen. En dan een beetje in lijn met het psychedelische programma, wat het is, uh, om er een beetje bij in de buurt te blijven, dan we wijken regelmatig af. Maar dat is niet zo erg. Um, we beginnen op woensdag, aanstaande woensdag, uh, 17 april. In de uh, Next Stage in 013 is het gratis programma. Dus voor de mensen die thuis zitten en denken. Hey, ik wil eigenlijk wel eens kijken wat dat uh, Roadburn nou eigenlijk is, die kunnen uh, woensdagavond uh, naar 013. En daar begint om 8 uur de eerste band. Riot City uit uh, Canada. Uh, heavy metal. Ze hebben gewoon een heavy metal avond georganiseerd. <laughs> Oude wet. Ik hoop echt dat ze in spandex en zo. Uh, oh. en, en iets te veel gefeund haar. En ja, haarlak. Doe jij je haar los dan die avond? Ik doe mijn haar los die ja. avond. <laughs> ja. uh, en de tweede band. Uh, daar komen we zo nog even op terug. En dan geef ik het woord aan Niels. Uh, Sonja uit Philadelphia. Uh, ook heavy metal. En uh, als laatste om half elf speelt daar Final Gasp Gasp uit Boston, uh, heavy metal... en hardcore. Ik hoop dat ze ook een beetje hardcore doen. Hardcore? Oh, ja. dan, dan moet ik misschien toch wel... naar de jij Spark. Moet, jij moet gewoon mee. Oh. Maar uh, Niels, yes. jij mag... Uh, het eerste nummer aftrappen. Ja, ik heb... een nummer uitgezocht van uh, Sonja. Um, en uh, Sonja is... Uh, de band van uh, Melissa Moore. Um, uit Philadelphia, zoals jij al uh, aangaf. Um, en het bijzondere is... dat um, um, uh, Melissa Moore... vroeger een man was. En toen zat... zij in de band. Ja, nu is zij. Dus moet men mij zij aanspreken... Toen zat ze in de band Absoe, maar daar is ze dus uitgeschopt. Gestapt. Een black metal band, dacht ik. Oh, ja. echt? Ja, en die... Absoe? Heeft hij in Absoe ja. gezeten? Ja. ja, de gitarist daarin. Oké, okay, dat is wel een behoorlijke switch dan, ja. Ja, en, ah. en, en nu is het dus een, een, een, een, een vrouw geworden en is ze dus de lead zangeres van haar eigen band, en dat is Sonja. En het nummer wat ik uitgezocht heb is uh, Neon Knights van het album uh, Loud Arriver. Nou. Loud Arriver dat gaan ze doen denk ik op Broadburn. Zo, so, dat denk ik al. Dan komt hij dan de eerste, de Arriver. <middels> Sonja met Nylon Knights. Daar heb ik echt zin in. Dat wordt leuk. Het is echt dat is, vak, dat is echt, echt goed. Het is heavy metal uh, puur sound gewoon. Ja, op niveau. Ja. En goed, dan hebben we daarna de final gasp. En dan uh, gaan we uh, veel te laat weer naar huis. Um, en op donderdag mogen de heren van de Innit, hier. Uh, die zitten hier op de zondagavond met een, uh, met een radioprogramma met een hoop Harry. Uh, die, uh, die gaan om negen uur een set draaien. En om tien uur uh, een uh, live DJ set. Uh, dan is het twee uur, dan begint het festival weer, En dan vrij vlot daarop, uh, oh meteen al, om twee uur. Ja, we beginnen gewoon hiermee. We dit beginnen is, hier gewoon mee. Ja, ja, dit is gewoon het eerste beste. Om twaalf uur gaat volgens mij de, de, de boel open. Dus voor de mensen die merchandise wel scoren van het festival, dan moet je daar een beetje voor de deur gaan liggen. Want dat gaat hard. Dat wil iedereen hebben. Maar dan om twee uur begint echt de, de eerste band. En dat is... Uh, zal ik gewoon doorgaan? Ja hoor. Uh, dat is uh, Hex Vessel uit uh, Finland. Dat zijn uh, Finnen. Um, ja, mix van black metal, folk en ambient. Een beetje rare combinatie. Dat gaat eigenlijk alle kanten ook op. Ze hebben ook hele mooie hoes en zo... voor degenen die uh, nog aan vinyl doen. Ja, en, en paar um, vinyl, Ja, <laughs> ja dat, dat schijnt zo mensen leuk te vinden. Um, en um, uh, deze komen verschillende keren. Dus ze trappen het festival af... Um, en um, da dan spelen ze het hele album Polar Veel, Daar heb ik ook een nummer van uh, uitgezocht. Met het nummer heet Cabin in Montana. Juist. Het is Let's roll. Heksvessel met a cabin in Montana. Ja, lekker. Ja, ja. Daar uh, kun je het festival maar gewoon mee aftrappen, denk ik. Um, uh, Niels zei het net nog wel. Hey, uh, jij zegt uh, dat, er dingen op de camping, uh, dat er dingen zijn te doen. Kort waar bent, zijn ze te en, doen? Waar zijn ze te doen? Dat had ik niet gezegd. Op de stadscamping, het Spoorpark in, uh, in Tilburg. Daar zijn ze, as we speak, uh, met uh, de storm tegen, zijn ze <lacht> de camping aan het opbouwen. <lacht> um, dus Normaal zouden we Erik Steur hier nog in de, in de studio ontvangen. Die gaan we misschien zo meteen even inbellen. Als hij niet weggewapperd is. Als hij niet ja. nog niet ja. weggewaaid is. <laughs> misschien komt hij dan vanzelf hier wel overgevlogen. Ja. <laughs> Staat de wind gunstig? Dat weet niet? ik eigenlijk niet. Nee, ik had hem tegen op de weg hier naartoe. Dus oh ja. Uh, Oké. Okay ligt die ergens aan de andere kant. Ja, ja ligt die in Waalwijk ja, Met een hek boven zich. Ja. Maar goed, uh, die zijn dus druk aan het ophouden. En uh, daar uh, hebben we gelukkig een overkapping met een podium... voor de bandjes en de dj's en de apparatuur. En, uh. Goed. Um, dus die, uh, die uh, dj-sets van Lene, die zullen daar uh, plaatsvinden, live. En uh, voor wie er niet live bij kan zijn... kan aan het luisteren hier op de lokale Omroep Goorle... of op Omroep Tilburg wordt het uh, ook uitgezonden. Hm. Uh, de dj-sets en alle bands... Uh, en dat maakt het wel een hele productie, want je moet de band ze ook uitversterken en zo. Maar dat is wel leuk. Um, volgende band, Dirk. Ja, moet ik dan eerst even vertellen wanneer ze spelen, toch? Op, uh, dat kan ik net niet lezen, kun jij er even... Oh, ik, uh, ja, die, uh, ik weet even niet welk album jij erbij had gepakt. Uh, maar dat album gaan ze niet spelen volgens mij. Nee, oh, album, ik zie ik het hier nou. Ze spelen op donderdag en dan doen ze een Time Space Revival set... In de next en op vrijdag, dan doen ze rebuilding the mountain. Dat is hun laatste en dan heb ik het over Royal Thunder natuurlijk, hè? Ja. Ik begin gewoon te, te praten hè? zonder te zeggen die, <laughs> uh, wie er dan speelt. Royal Thunder uit uh, Amerika, Americanos. uit Atlanta, Georgia. En eigenlijk bestaan die al best wel lang. Vanaf 2004 al. In 2009 hebben ze een keer een EP'tje gemaakt. In 2012 kwam hun eerste album. En zodoende een paar adempjes verder. Ineens worden ze dan opgepikt. Dat is echt wel typisch uh, een beetje Roadburn stijl Zo'n zo zo band uit de luwte ineens zo, pam op Optrijden, het podium. Ja. En uh, uh, ik, van alles ik, vind, steeds... ik vind dit wel terecht overigens. Ik vond het vreemd dat ik dit nog niet kende. Zo goed. Ja, nou goed. Dat doen ze dus heel slim en heel ja. goed. Dus zo'n zo band ergens uh, uit een blikje trekken, zou ik maar zeggen. Een blikje ook trekken met uh, psychedelic uh, rock. Ja, wat is het eigenlijk? Hard rock? Grunge? Ik ben ergens een, een, een frase tegengekomen en dan moet ik heel even een klein beetje scrollen. Heel professioneel dit. Um, en die frase, dat is een soort uitspraak over, dat ik weet, krijg je een beetje het gevoel wat voor muziek het is. Een alternatief universum waarin Janis Joplin als frontvrouw was van Led Zeppelin. Mm. Oh. Er zit dus een dame op zang. Ja. Dus uh, blues met, uh, met, met proto-rock, um, proto-metal. Dat is het dus. Juist. Zullen we dan, dan maar gewoon gaan luisteren? Want ik praat weer veel te lang. <laughs> Sorry. Uh, we gaan luisteren naar Royal Thunder... en dan naar de, uh, een nummer van de dus die eerste EP. Royal Thunder. En het nummer heet uh, Mouth of Fire... De langste uh, eindklank van, uh, van een liedje <laughs> tot niet Royal Tinder met uh, Mouth Taalast of nog Fire. Re reverb. Hè? Reverb, juist. Ja. Uh, dat is uh, om half twaalf uh, afgelopen op de donderdagavond op de mainstage. Uh, met het Time Space Revival optreden van ze. En dan treden ze dus inderdaad nog op vrijdag op. En dan heb je dus een, een gapend gat op de mainstage op donderdagavond in de programmering. Inmiddels hebben ze daar een vraagteken neergezet, dacht ik te zien ergens. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Um, en je kunt Roadburners eigenlijk niet, uh, niet blijer maken dan met een, uh, een, een onbe onbekende act, want dat gaat online echt helemaal los. Uh, jij vertelde over op... Een, op 1 april? Ja, op 1 april hebben ze aangekondigd dat K3 zou komen met een origine <laughs> de originele bezetting en een eerste album. Maar de kans achter <laughs> vrij klein. Met, uh, met, met iets van een zo erbij. Ik was wel gaan kijken, maar goed. Yeah. Um, nee, uh, Blot Incantation zit op nieuw werk, uh, dat is bijna af en uh, daar hint ze al een tijdje aan, die zouden kunnen staan. Sun O, zei jij uh, Rick? Dat die... Ik zei het niet hè, oh. Rick, zei Dirk. Ja, en Dirk, oh, Dirk. Dat oh. ja. Omdat een van die uh, artiesten zit in kanaten die ook al uh, hm. Juist. Maar wij zeiden ook wel van ja, weet je, het zal geen act zijn die nog veel kaartjes verkoopt. Want uh, ze zijn nog niet uitverkocht. Dus ik denk toch dat het een band ja. is die hier al staat. Dou misschien? Oh, die heeft al 25 keer een surprise act gedaan. Maar ja. jij hebt ook al een al nieuwe plaat. En die zanger staat er ook, de zanger van Tau staat er ook oh, als solo. Ja? Met, ja, oh. op een ergens verstopt, uh, als een folk act in de uh, Hall of Fame. Hmm. Hmm. oké. Okay. Ook hier Goed. wordt volop gespeculeerd. Misschien is het ja, ja. nog niet zo stom, al, wat ik zeg. Ik denk dat de wedkantoren de, de al geopend zijn. Uh. Maar jij zei na drie, die ga je zeker kijken. Die zou je gaan kijken? Hmm? Ja hoor. Ja, Muzikaal? Niet, of, uh... Leon, niet voor de muziek. Niet voor nee, nee, nee, ik zou het filmen. Voor de jurkjes. Voor, nee. Nee, nee. Voor Christel of Kathleen nee, of welke? Voor de, voor de kinderen zou ik het opnemen. Ja, ja, ja. ja, ja. Kijk eens wat papa voor jullie geregeld heeft. Just. Ja, ja. <laughs> um, nou, stiften wij door naar de vrijdag. En uh, uh, Dirk, dan uh, mag jij vroeg opstaan. Want jij mag uh, om negen uur beginnen met de snoeset Van oh, de Groeven. Ja, Doeven. lekker man. Lekker. En om tien uur uh, haakt Teun uh, Beekmans aan bij jou om uh, nog een vinyl set te draaien. Ja, dan gaan we het echt los. Dan gaat het echt los. En dan om twaalf uur hebben wij... Uh... Heb jij een bandje geboekt, uh, Rick? Ja, dat klopt. Dosa uh, Bodies. Tilburgs bandje. Ik uh, had uh, uh, uh, uh, een collega van mij... Dat is de uh, tweede band. Is dat uh, de tweede band? Nee, Nee, toch? Oh, heb ik het verkeerd genoteerd? Ja, dat zou wel kunnen. Nee, toch? Nee, ik denk, denk dat... Oh, het is wel de tweede band. Ja. Ik denk dat je het wel goed zegt. Uh... Ja, ja, ik zou iets zeggen over Do's All Buddies, maar de eerste band die dacht is natuurlijk Enma. Juist. Die staan daar nog voor. Ja, ik ga daar veel te snel overheen. Nee, Enma staat er nog voor. Ook Tilburgse band. Uh, Zanger van Jama. Die uh, zingt tegenwoordig in Enma. En sowieso ook uh, goed geworteld in Tilburgse stoner. Dus heel vet dat die er staan. Ja. En ook, ook uh, de kwaliteit uh, van de opname. Die hebben echt, zitten op een label en alles. Ja, hè? die staan echt uh, heel serieus. Uh, zit ze erin. Heel tof. En die staan van uh, 12 tot kwart voor één. En dan hebben we een half uur. En dan bouwen we om naar Dosa uh, Bodies. Dus dat is inderdaad act nummer 2 die dag. Ook Tilburgs. En uh, ja, de, een collega van mij, uh, Gijs. Uh, die uh, ook bij het Pophuis uh, actief is. Die, uh, ik vroeg hem, uh, Zij, zijn nog toffe Tilburgse dingen? Hij tipte dit. Ik luisterde het en dacht ik, wauw dit, dit is te gek. En zodoende uh, ingaan luisteren en uh, benaderd. En ze wilden wel. Oh, <laughs> en, super. Uh, het is postpunk. Het is uh, misschien een genre wat uh, heel populair is en heel veel gebeurt. Maar als je het heel goed doet, dan uh, val je toch op. En uh, zij doen dat keigoed. ja En dat is dus ook uh, op de radio te horen. Hier. Ja, ja. ga draaien. Niet nu. Ja, als het goed is komt hij nu. Ah, <laughs> <Juist>. <laughs> ja, hij komt nu. Dat was uh, Dozaal Bodies met uh, Dieke Dans. Denk ik dat ik het uitspreek? Um, dan hebben wij hier aan de telefoon uh, de directeur van de Stadscamping uh, te Tilburg, uh, Erik Steur. Erik Steur, klinkt wel heel mooi. Ja, toch? Ja, <laughs> zeker. Want uh, even kijken, jij zou eigenlijk uh, in de studio aansluiten, maar. Uh, het weer uh, het, tijdens het opbouwen van de camping liet dat niet helemaal toe volgens mij. Dat klopt. Er uh, was een hek uh, nog uh, omgewaaid en die hadden we teruggezet. Uh, toen was die daarna weer omgewaaid en uh, toen moesten we hem even iets beter gaan vastzetten. Dus dat duurde even wat langer. We zijn in ieder geval blij dat jij niet weggewaaid bent. Nee, dat uh, zal niet zo heel gauw gebeuren. Je kent me hè. <laughs> <laughs> hey, en, uh, even over uh, het programma op de stadscamping. Um. Want uh, vorig jaar, nee, goed, we uh, draaien al wat, uh, wat jaartjes mee op de, op de camping en dan zetten we een keer een plaatje op. En uh, vorig jaar uh, deden we dat ook uh, uitzenden op de radio bij de lokale omroep. En uh, ja. toen had je ook al een, een twee bands, nee, twee bands vorig jaar. Ja. Vorig jaar dat ja, we ja, ja, natuurlijk ja. ook uh, Der Duck. Ja, en Gigatron. Die, die ook dit jaar bij zijn. Juist, en die zit hier en ook toen in de studio. We Gigatron, ja. ja. Gigatron 2000. Um, ja, en Dad Duck is toen weggeregend, dus die mocht terugkomen. Dat is wel... Een... Dat is ja, ja, dat vonden we zo zielig. We oh. dachten, ja. weet je wat, het nodig gelijk nog wat meer bandjes uit. Juist. En, en uh... dan ga gelijk aan Rick van Derde of hij een beetje wil meehelpen. Nou, dat heeft hij fantastisch gedaan, dus uh, dat is ja, uh, echt goed gelukt. Ja, die heeft, uh, die heeft uh, flink de connecties aangewend om een mooi programma van te maken op de camping. Ja, dat is echt super gaaf. Um, volgens mij, ja, we hebben zes bands op de camping. Ja. Vrijdag 2, zaterdag 2, zondag 2. En ja. alles uh, on-air uitgezonden. Het is, uh, het is een hele productie geworden. Ja, het, uh, het begint ergens op te lijken. Ja, ah, juist. Uh, en wat zijn je ambities voor volgend jaar, Erik? Uh, <laughs> ja, ja, ja, daar moeten we even over nadenken. Misschien moeten we... Op tv ja, misschien ook? Misschien moeten we gewoon, nog een, gewoon, gewoon zorgen dat we een, een podium krijgen... gewoon binnen het festival of zo, weet ik veel. Oh, ja. Het, uh... oh. Nee, ja, geen idee. Joh. We gaan dit gewoon uh, nu uh, proberen. Kijken hoe het gaat. En uh, ja, het is gewoon vooral gewoon leuk, toch? Het is gewoon uh, ja, radio maken, muziekje draaien, uh, bandjes. Ja, gewoon tof. Ja, dat wordt echt heel erg leuk. Um, ja. En dan uh, zijn er misschien ook nog links en rechts wat mensen... Uh, die komen bij mij vooral langs van ja, de, dat grasveld. Hoe moet dat nou met die mensen met hun tentjes? Welk grasveld? <laughs> ja, nee, dat grasveld, ja, dat we natuurlijk al genoeg uh, over kunnen zien en, en lezen uh, de afgelopen tijd. Maar uh, ja, op het grasveld kunnen we helaas uh, geen camping bouwen dit jaar. Hm. Gelukkig kunnen we wel het sanitair kwijt uh, op een betonbaan wat nu midden in het grasveld is, uh, is, is gelegd onlangs. En de rest van de camping zullen we op ons eigen terrein doen. En we hebben gelukkig uh, het uh, voormalig gebeurd terrein erbij kunnen krijgen. Waar we campers kwijt kunnen. En uh, ja, met het, uh, het gras om de camping heen en bij de vijver moet het allemaal lukken. Juist. Is de camping helemaal ja. vol, uh, Erik? Camping wordt wel redelijk vol, ja. ja? Maar uh, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Hetzelfde aantal mensen. Maar uh, ja. we hebben natuurlijk iets minder ruimte. Dus het zal pas weer mee te worden. Ja. Maar, uh, maar hoeveel, hoeveel, hoeveel goed mensen goed. heb je dan? Als die... Uh... Ik denk dat er zo'n 650 tot 700 gasten. Oké, mooi. En die kunnen allemaal bij die benchjes komen kijken. En bij jullie. En uitslapen. Maar niet alleen die mensen, want iedereen kan komen kijken. Ja, want dat is nog wel de misvatting. Het is inderdaad gratis en iedereen kan de camping oplopen en de bandje kijken. Ja, klopt. Jullie hebben de site ook al wel genoemd, neem ik aan, waar het allemaal te lezen is. Stadscampingtilburg.com ja, tilburg.nl. Oh, nou het is goed dat je aan de lijn hangt, want ik had Ja, en, maar goed, we worden ook wel goed meegenomen in de communicatie door, door, door, door, door Roadburn zelf, het Offroad-programma. Vandaag zeg ik ook vandaag weer een post voorbij komen. Ja. Dus ja, ik hoop echt dat, het, uh, dat er ook veel mensen uit de stad gewoon komen kijken. Juist. Ja, je ziet ook veel dingen voorbij komen hè, van het Offroad-programma. Ik zag iets bij NS16, uh, expositie... Uh... ...lezingen, films en Cinecita. Dus, uh, ja, het klopt. Het overal programma is echt enorm geworden. Dat is echt wel echt gewoon gaaf. Ja. ja, dat is wel een mooie manier om de stad erbij te betrekken... ...want soms krijg je dat lastig uitgelegd... ...wat zo'n festival nou voor deze stad betekent. Ja, um, ja. ja klopt. En iedereen kan klopt. er even, ook, ook die woensdagavond... ...dat gratis programma uh, uh, in, de, in de kleine zaal van 113. Heel veel mensen weten dat niet. Nee, daar ja. staan jullie ook waarschijnlijk woensdagavond. Of uh, ja, ga je het even rustig uh, doen? We hadden het er hier net over. Ik ging in ieder geval even kijken. En Dirk begon ook te twijfelen. Uh, de, ik de, zit met net een, een behoorlijke een hardnekkige verkoudheid. Want oh, ja. ik praat nogal een beetje in de zaal. Ja, hij is een beetje verkouden. <coughs> beetje zoals Sir Bert van der Bert en Ernie. <coughs> <coughs> dus ik weet dat niet of ik dat... Dat is allemaal, daar... ja, ik hoor je heenst. Oh ja, de telefoon, ja. Wacht. Oh ja, ja, ik, uh, ja, ik weet dus niet of ik dat wel allemaal moet doen. Maar ja... Als het, ja, het, wel als het drank in wel de man een, is. Een, misschien wel een, een valse start dan meteen. Of een hele goede start waardoor je het rest van het Fiat Festival uh, gebroken bent. Ja, als het drank in de man is, het vlees is zwak, weinig ruggengraat, dan krijg je dat. Ik neem jou mee ja, woensdag. Ja, ja. Ik neem jou mee woensdag. Ik hoor het al, was. hij is er gewoon woensdag bij. Ja. <laughs> um, nou Erik, dank je wel voor je tijd. Uh, succes met, uh, met, uh, met het weer daar uh, met het en met de opbouw. Ja, dankjewel. We zien jullie woensdag. Ja. Ja. Het, het wordt beter hè, dit weekend, Erik. Het het wordt, wordt beter. Uh, ik, zag dat, ik hoorde uh, dat er voor donderdag een 8 stond op weer online. Dat oh, We uh, is ja Dat nee, kan het nee, alleen ja. maar beter worden dan. Uh, wij zien jou woensdag en dan komen Dirk en ik uh, 60/70 plaatjes uh, Ja, dan, tof, ja. leuk. Tot dan, hè? Jo, oké. Okay. Dankjewel. Doei. doei. Hoi. Hai. Hai. En dan uh, komen we direct bij uh, Blood Incantation. En ik had niet gedacht dat ik ooit nog werk van die bands leuk zou gaan vinden. Oh, ik heb daar vanmiddag gewoon nog geluisterd samen met mijn jongste. Uh, Lekker tekenen en dead metal. Uh, dat gaat best goed krijg je zombieschapen van, uh, Steven. Ja. <lacht> ja, ja. Zombieschapen. Nee, ja, uh, Blood Incantation. Uh, Dat is eigenlijk een uh, death metal band. Maar die uh, zo'n beetje de psychedelische die je maar kunt hebben. Zij maken een beetje psych psychedelische death metal. En uh, zij uh, staan op vrijdagavond in, uh, op de mainstage. En op zaterdagavond staan zij... Uh, nog een keer op de mainstage. En op vrijdag zei, spelen zij dan um, het onlangs uit... Ja, dat dus niet, is niet onlangs, maar um, uh, wel het laatste echte album. Uh, Time Wave Zero. En dat is echt helemaal een uh, sferisch uh, synthesizer-achtig uh, nou, album. Het dus is echt uh, ja. helemaal niet uh, dead metal of zo. Dus daar kun jij gewoon mee naartoe. Die hele plaats op mijn lijf geschreven. Ja. ja, en uh, die zaterdagset, dat is dan weer wel uh, gewoon... Uh, dat met al. Waar dus, ja, mag jij dan naartoe? Ja, en misschien ga je ook wel gewoon mee, jongen. Niet zo miepen. Okay. Kom. Als jij ik moet ook, dag, als ik moet ook mee gaan? naar Sonja. Dus, ja, Dat is goed. Uh, uh, maar ik heb wel een nummer uitgekozen wat uh, past uh, binnen de Goolse Groeven-richtlijnen. Dus uh, geen grunt. <laughs> huh? Ik heb je uh, toch zo goed opgevoerd. Ja, jongen, ja. ik ben veel te netjes. Um, van Blot Incantation van de laatste EP. Uh, Lumen... Lumen, Lumen Pardon, even opnieuw reset. Luminescent Bridge. Incantation met luminescent bridge. Zo, dat wordt uh... Spacen. Dat <laughs> wordt uh, terug afdalen naar de aarde als dit afgelopen is. Z um. Zij geloven ook echt een beetje in uh, buitenaardse shit, hè? Oh ja. ja. <laughs> Wie weet landen ze wel. <laughs> ja, nou, dat kan best. Als ik buitenaard zou zijn, ik hoor dit dan denk. Eens oh, even kijken, ja. He, wat is daar aan de hand? Dat ja, is wel het mooie van FM op de FM radio maken. Voor de heren die hier voor het eerst bij de radio zitten. Dat gaat dus gewoon, uh, dat gaat het oneindige in. Hè? Het FM signaal gaat de ruimte in. Zoveel lichtjaar verder kun je ja, dan... in. Uh, ja, dat heel weet Spannend. Dan komen ze volgend jaar pas, want dan <laughs> hebben ze het pas gehoord. <laughs> Zoveel lichtjaar. Dan uh, ja, komen ze ja, te ja. laat. <laughs> ja. um, de act die we nu gaan behandelen. Lucy Kruger en The Lost Boys. Die staan op vrijdag om uh, tien voor zes... Uh, bij de Hall of Fame. En zij, uh, Lucy Kruger komt uit Zuid-Afrika. Uh, uit Zuid uit Kaapstaat. En die, is, uh, die vond daar weinig... afzetmarkt, uh, om het zo te noemen. Ik had even geen ander woord... Uh, in Zuid-Afrika voor haar muziek. En die is uh, naar Berlijn verhuisd. En uh, Ik ben wel benieuwd naar de muziek... die ze in Zuid-Afrika maakte. Want in Berlijn voelt ze zich verloren... En dat heeft uh, behoorlijk effect op haar muziek. Dat zul je zo misschien wel horen. Um, en ja, soms is tragedie de beste voeding voor wonderschone muziek. Had ik nog bijgenoteerd. Oh, uh, van mooi. het album Sleeping Tapes for Some Girls uit 2019 het, uh, het nummer Electric Applause. Lucy Kruger en de Lost Boys met Electric Applause, mooi. Ja, ja. Af en toe een beetje een ingetogen duistere act uh, tussen om uh, even te dalen. Ja. Um, Rick, jij hebt ja. ook nog een beetje meegenomen. Ja, dan blijven eigenlijk uh, lekker rustig. Want uh, Forest Swords uh, heb ik uh, meegenomen met uh, het nummer Panic. En dat komt van Compassion, uh, zijn album waarmee hij eigenlijk doorbrak. En uh, ja, het beste best te omschrijven, denk ik, een beetje als ambient in die hoek. Maar hij uh, zit er bij Ninja Tune, uh, het al, of het, uh, waar Bonobo ook uh, albums released. En het valt een beetje okay. in die trip-hop, elektronische muziek. Best uh, gaat het alle kanten uit, maar hij experimenteert volop. En ik denk dat dat ook de reden is dat hij uh, bij Roburn uh, zichzelf in de kijker heeft weten te spelen. Het is echt wel heel bijzonder en hij uh, ja, sampelt heel veel vreemde dingen, heeft ook game muziek gemaakt, maakt allerlei vreemde soundscapes. En af en toe komt daar een, een nummer uit wat je tot een bepaalde duur kan uh, inkorten, zodat het als een nummer op een cd kan verschijnen. Ja. <laughs> en zo maakt hij heel af en toe eens een album. En uh, dit komt dus van zijn eerste, echt een beetje breakthrough album uh, uit 2017. En uh, ik denk heel mooi om er even naar te luisteren. Dan gaan we dat ook doen. Bye. Uh -huh. Forest Swords met Panic. Lekker. Ja, ja. heel tof. Ook wel uh, gaat ook wel op je schouders liggen. Ja, het is wel zwaar, denk ik. Ja. Maar, uh, dat is soms ook wel lekker. Dat is een beetje thema. wel. Hè? Ja, uh, het zwaar. Wagen, ja. Redefining heaviness, wel. toch? Ja, en dit jaar is het thema. Ja. Ik denk, er valt nu iemand in die precies weet wat het thema dit jaar is. Hebben we allemaal niet paraat? Nee. Heb ik helemaal gemist. Hoezo, Hoezo? wel? Het thema. Ja. Is er een thema? Dit is een thema. In the is ground. er ook een dresscode? Ja. <laughs> Latex. <laughs> Latex. Nou ja, dat, uh, oh. dat, dan komen we bij de volgende. Mooi ja, ja, bruggetje. Ja, bruggetje. bruggetje. Dan wil ik nog heel even naar het off-road uh, programma. Uh, niet zijn op de camping, maar in de Lock Brewery uh, staat op vrijdagavond uh, nog de band Gomer Pile. En oh, wow. In lijn met uh, dit uh, uh, programma, de Stone Rock, uh, mogen we dan uh, toch ja, best benoemen. Die staan al echt heel erg lang. We staan, we staan heel lang. Ja. We hebben één album uit. Uh, 2008 uit mijn hoofd. En uh, ja, daar heb ik echt zin in. Ja, Brabant volgens mij. Ja. Dus bij de Lock Brewery ook gratis uh, tussen 10 en 11 uh, op uh, de vrijdagavond. En dan, uh, Niels, uh, gaan we naar de latex. Ja, de latex, ja, met uh, patriarchy. Um, ja, voor mij wel uh, de grootste clash van het uh, festival, want die staan uh, samen met, uh, tegelijk met Albert Jupiter, daar komen we straks op geloof ik, um, maar dit is dus een, uh, een band uit Los Angeles met een, een, een half Nederlandse grondvrouw, dus, uh, haar vader is Nederlands, volgens mij is ze verder nooit in Nederland of zo gewoond, maar mocht ze Nederlands praten dan zal ze ongetwijfeld wel uh, laten horen. Um, ja, dus uh, ik weet niet of ze in latex optreden of dat alleen voor de clips bewaren, maar uh, daar da was het hey, in ieder geval wel... Wat hoop je? Nee, ik heb wel eindelijk naar Elba Jupiter gegaan. <laughs> dat is een beetje, ja, het is heel jammer dat dit tegelijk staat. Maar goed, dat heb je soms op festivals en dat is ook een goed teken dat er meer is dan wat je kan zien. Um, nou, dit is dus elektronische muziek. Vol provocatie en ook wel een beetje super catchy, dus een hele rare combinatie eigenlijk. Um, en ik heb het nummer uitgezocht, uh, Good Boy, van het album uh, The Unself. Patriarchy met uh, Good Boy. Dat wordt wel een showtje, denk ik. Met de neurie, sorry. Ja, de microfoon stond al aanleggen. Ben jij dus een beetje een bad boy dan, of niet? Zo <laughs> maybe begint <laughs> We zien hem straks in dat latex hier vooraan, <laughs> <laughs> hoor. Oh, oh, oh, oh. Oké. Ja, en de clash met... Net, dit staat tegelijk met. Ja, dan kom je natuurlijk bij uh, mijn uh, bijdrage, Albert yes. uh, Jupiter. Toevallig uh, vandaag nog even gelezen waar die naam vandaan kwam. Het was een oude film dat heette uh, Papa Jupiter zat daarin. En zij vonden de naam Albert ook heel mooi met de T. Hm. En dat sprak je uit als Albert zonder de T. En toen kwamen ze uit op Albert Jupiter. ik dacht nou. Gek verhaal genoeg om hem nog heel even te noemen, maar uh, het is. Uh, een duo uit Frankrijk met ja, alleen Ren, drums zelfs. Ja, uit Rennes inderdaad ja, en ja. Bretonnen. Wow. Ja, ze hebben alleen een drums en bas en uh, het klinkt soms alsof er een, uh, een volledige band uh, staat te spelen. Ik neem aan dat ze dus zelf met loopstations werken. En, uh, maar is, uh, ze zijn uh, ooit bij een optreden van zijn ze... Uh, oh, echt? Uh, ja, ze stonden te luisteren en dachten, dit is te gek. En ze dat zijn gaan het... jammen in de stijl van Volkszoyt en dat is toen... Ontstaan tot dit. Ken, ken je dat? Ja, jij hebt ooit op uh, Eindhoven Psyclep oh, uh, gezien. Oh, dat, is, ja. Ja. Dat, was ja, dat was ik echt, ook. Oh, ja, echt. Nou, dat was niet Dat was echt, ja, dat, is, dat is, ja, dit klopt. Nee, dat ja. is echt waar. Ja, Ja, ja voor degene die niet kent, dat is een Chileense, uh, ja, krautrock act. Is volgens mij ook krautrock is denk ik het ja. meest treffende genre. Ja, ze gaan uh, soms iets te elektronisch naar mijn zin. Maar, uh, ja, het, het evolueert nu ook minder mijn smaak op wat ze nu Weer, doen. De, maar uh, het de, oude de, werk is echt uh, waanzinnig. Ja. En in die stijl uh, zijn zij gaan jammen, en daar uh, kwam van alles uit. En uh, dit nummer uh, duurt elf minuten. En uh, ik denk dat dat een resultaat is van een hele spannende jam die zij ooit ge gevoerd hebben. En uh, het heet We Are Just Floating in Space. En dat is stevens ook de naam van het album wat ze daaraan uh, gekoppeld hebben, uit 2019. Dus ik denk: uh, draai ik hem er maar in. <laughs> ja, dit is echt. Albert Jupiter met We Are Just Floating in Space. Nou, dat hebben we al gedaan. Hij, hij, hij trekt hem er gewoon uit. Hij plucht hem gewoon. Plop. Ja. Ja. Ja. Nou, hier, uh, ik, uh, nou, ik dacht even dat dat erbij hoorde. Ja. Einde ja. jam sessie. Ah, ah, ja. Oké, okay, dan zet ik alweer een achtergrondmuziekje op. <laughs> nou, vooruit. Nou, dit is, uh, dit is wel een act in mijn straatje. Daar ja. <laughs> moet ik blij van. Ja. Ik denk dat de keuze voor mij al gemaakt is... Uh, ik denk dat het geen Clash meer is. Het is voor nee. mij geen Clash meer, nee. Nee, we hebben de Clash opgelost. De ja. Clash opgelost, ja. <laughs> um, Dan verlaten wij de, het vrijdagprogramma. En uh, beginnen wij op zaterdagochtend weer met frisse tegenzin <laughs> op de camping. En Dirk, jij slaapt dan uit. Maar, ja, jij, uh, jij mag snoezen. Ik uh, mag uh, lekker met de snoezzet aan de gang op zaterdagochtend. En die, wat, wat ga je doen met die snoezzet? Weet je dat al? We're helemaal in lijn met Roburn, acts die er gestaan hebben. Uh, en misschien een paar waarvan ik zou hopen dat ze er ooit zouden staan. En dan zo zacht als het met rood kan. Wakker worden. En ik heb ook via. Maar ook de, echt de, gewoon rustige muziek of gewoon het volume zelf? Uh, nee, nee, nee, de muziek. Ja. Uh, het volume ligt aan de geluidsman. Uh, daar ga ik niet over. Ehm. <laughs> um, Nee, maar uh, op, de, op de socials uh, kwam ook wel uh, de, de, de uitgesproken wens van uh, kampeerders voorbij. Om, om niet te, al te uh, heftig te starten. <laughs> rustig te beginnen. Maar dat had ik van tevoren al bedacht. Ja. Okay. Dus, uh, nee, ja, goed. Wel, uh, ik zou luisteren. Dat maar dat, is, dat is, uh, vroeg de veer uit dan. Vroeg de veer uit op zaterdag. Voor mij, ja. ja, je mag gewoon nog even gaan liggen hè? als je het op dat knopje play hebt gedrukt. Hè? Ja. Steven, kun je nou, gewoon nog even, dat was ook dus, nog even een uurtje gaan snoezen. Dat was kan. dus het plan, hè? dat we die van tevoren op zouden nemen en dan zouden ze die uitzenden. Dan zaten we vorige week bij Omroep Tilburg daarover te vergaderen mm. en toen bleek... Ja, maar dan horen ze het op de camping niet als we dat hier uitzenden. Shit, we moeten ja. toch gewoon daar de plekken aanzetten. Ja, helaas. Um, dus ja, ik neem een kussentje mee en dan... Ga ik snoezen <laughs> um, En dan om 10 uur uh, met Railroad Radio. Hé, hey, we zitten daarin. Dat is uh, Bart Streefkerk en ik zelf. Uh, een vinylsetje setje draaien. Heavy vinylset set, hebben we het genoemd. Uh, en dan hebben we om 12 uur... Vonder. Die heb je ook geboekt, Rick. Ja, klopt je. Ja. Uh, Dark Wave is het. Het is uit, uh, volgens mij is het uit Eindhoven in die regio. En misschien zeg ik dat helemaal verkeerd. En dan uh, neem ik dat terug. Maar... Uh, um... Hele toffe act. Uh, en, uh, ze hebben elkaar gevonden bij die... Uh, in EFNA heb je tijdens coronatijd uh, van die uh, isolation sessions heet het volgens ja, mij. Ja, ja. En zij stonden daar als individuele artiesten en uh, vonden elkaars werk heel tof. Dus het is echt zo'n corona uh, product Zij gaan samenwerken en ja, er kwam een heel, uh, heel spannende darkwave sound uit. Oké. Okay. Uh, die speelt van twaalf tot kwart voor één. En dan hebben we een changeover. En dan kwart over één. Uh, wat voor bandje staat er dan? Ja, ik zou het niet weten. Uh, door je eentjes, <laughs> ja, ja. denk ik. <laughs> ja, nou, uh, nou uh, aan jullie het woord, hier. Uh, uh, Rick, uh, als gitarist. Ik, ik vroeg net al van, hey, ben jij dan van Dead Duck de lead gitaarspeler? Uh, maar... Ja, dat hebben wij niet afgesproken. Want uh... jouw vader is de ja. andere gitarist. Ja, om het heel uh, complex te maken, is het uh, een, uh, een vader-zoon duo keer twee. Dus, en dan is het ook nog een, een neef-oom-constructie beide kanten uit. Dus het is uh, verbonden via de vrouwen van de vaders. <laughs> en ik denk dat dan nog steeds niemand het snapt. En uh, het nee, enige wat we beloven is dat er geen incest aan te passen is. Nee, Schrijven dus, jullie ja. mee thuis? een beetje als inteelt? En, ja, uh, ja, maar dat is het echt niet. Het is, uh... En uh, Leon, uh, jouw zoon op drums. Jij ja. op uh, bas ja. en zang. Ja. ja. Leuk. Ja, ja, super tof. Ik het uh, wel terecht echt... dat jullie terug mogen komen. Toen ja, nee. zag jullie vorig jaar met dat zeiltje uh, aan, aan de gang. <laughs> toen het echt losbrak uit de hemel. Toen was er een Italiaanse man uh, voor ons kwam staan en die keihard riep van. Guys, guys, protect your gear, protect your gear, protect your gear. <laughs> <laughs> <laughs> en volgens mij te plekken dat Erik Steur naar jullie toe kwam, uh, jongens, uh, volgend jaar opnieuw. Ja, ja. Nee, maar het is natuurlijk echt super leuk om te spelen. En, en sowieso is het echt heel fijn om uh, ja, echt met je. En met je zoon en met je neef en met je zware te spelen dus. Hè. Klinkt allemaal heel klef, maar ja, super tof. Iedere week in de repetitie op een ja, ja. uh, familie ja, ja. Ja. <laughs> En uh, hoe is het zo, uh, zo gekomen, Leon? Uh, want in eerste instantie heette het anders toch? Ja. Daar ja. wou je het eigenlijk niet over hebben. Maar... Ja, nee, eigenlijk niet. Uh, nou dat ja. Is, uh... Ik vind dat wel mooie muziek. Ik heb die CD nog in de auto liggen. Ja? Trio Combrio. Ja. het gaat zelfs nog verder terug, hè? Want volgens mij. Nu uh, wordt het spannend denk ik of ik het helemaal precies weet. Maar volgens mij begon het bij Alefcia. Is dat de eerste geweest? Ja, daar speelden Frans en ik uh, al ja, in. Precies, ja, precies. En toen werd het uh, Curfew. Ja. Oh. Curfish. Ja. Ja. Toen denk Trio Combrio. Ja, heel goed. Ja, trio Combrio is denk ik het begin. Uh, na Trio Combrio uh, werd het door een schilderij uh, werd het Dead Duck Ellie. Ja, dan, ja. Uh, schilderij van, van Majoleen Landman. Ja. Ja. Een gezamenlijke collega van jullie, of niet? Tilbers ja. Een ja. ja, ja. ja, collega van ons, ja. Ja, ja en, die, uh, uh, en toen was het eigenlijk singer-songwriter muziek. En uh, toen was het, nou leuk, we hebben twee kinderen die ook muziek maken. Doe eens mee. Toen werd het Dead Duck Junior. Ja, dat, dat, uh, dat maar dat vertelt hij er niet bij. Toen uh, op een gegeven moment zeiden zowel Rick als Koen... van ja, maakten we singer-songwriter muziek, vrij rustig. Die hadden zoiets van ja, jongens... Dit wordt wel heel ouwelullerig, ik kan het gas er niet een beetje op. Dus toen uh, mocht ik, want in de, bij die andere band speelde ik gitaar, dus mocht ik uh, weer gaan bassen en uh, Frans elektrische gitaar. Ja, en, en ik telde uh, de piano in precies, voor de gitaar. Ja, ja. dus dan was het gas erop. En Koen mocht van zijn kagon af, hè? Die ja, Die ging ook weer de rummen. Die ja. ja. ja. mocht dus en, met zijn stok. En toen klonk Dead Duck Junior wel heel kinderlijk, dus toen hebben we de junior ervan afgehaald. Het is geen bond tegen het doden van eenden die we gesloten hebben, het is een uh, lange historie aan... ...naamsveranderingen. Ja. En, uh, ja. en uh, welke muzikale uithoek mogen we dit uh, zoeken? Ja, ik had hem laatst... Uh, hoe had ik hem omschreven? Al Als een liefdesbaby tussen Mokwai en Nog een Band... ...en uh, Bukowski uh, was het volgens mij. Maar het is, uh... Ik heb er ook wel Davis in gehoord al. Dat ja. Ik toen geappt. De eerste keer dat ik die plaat aan het luisteren was. Ja. Wauw, oké. Okay, ja. dit, dit hoor ik er ook in. Ja, ja. ja het is een beetje gitaar-heavy. En uh, wel... Nou, weet je, postrock invloeden, maar door de zang eigenlijk weer helemaal niet uh, nee, het cliché nee, postrock concept De meeste postrock bands die hebben natuurlijk uh, of geen zang of minimaal. En uh, ja, wij dan weer wel. Ja, dus we lenen er veel uit. Maar, uh, ja, het is ook lastig dat... hè, want we zijn die niet heel erg makkelijk te plaatsen daardoor. Nee, ja. Zet het maar eens niet postrock post genoeg om uh, op een postrock festival te spelen of in een postrock zaal. Ja, dan toch weer te veel rock. Uh... Nou ja, ja dat. En af en, maar, en toe past het wel ook gewoon in de kroeg en dat is dan wel weer fijn. Zeker. Ja. En het blijft gewoon super fijn om te doen. Ja. En uh, even kijken, op 3 mei staat hier nog uh, dat jullie de album release party ja. hebben. Ja, de afgelopen maanden zijn we druk aan het uh, opnemen geweest, uh, mixen. En ja, uh, Frans, onze gitarist, die appte uh, vanmiddag door dat de tweede mix inmiddels op onze drive staat. Dus, uh, Oké. Okay. En die ja, uh, nieuwe EP, Loves from the Past. En die release we 3 mei in, uh, in de mes. En er zijn nog kaarten, dus ik zou zeker uh, met Tistel Sifter ook in op de camping ja. uh, zondag op uh, de off-road camping uh, in ons voorprogramma. Dus, uh, Uit Utrecht. Ja. ja, ja. Dus dat wordt echt super tof. Ook een fijn bandje. Ja. heel fijn bandje. Leuk. Ja. Dus uh. Dan, uh, dan gaan we die nummers ook voor het eerst uh, live spelen. Dus uh, super spannend. En spelen jullie ook al van dat werk uh, op de camping uh, Eentje. Eentje? Ja. Nee, Een, nee, een, een, twee. Dood, een dood eentje. Ja, we hebben wat revisits. Visits. Ja, uh, precies. Ja. Ja. Een dood eentje. Een dood eentje. Ja. Ja. <laughs> maar eentje, eentje. Echt splinternieuw. Uh, okay. Die er ook op komt. Leuk. En eentje die we uh, wel live spelen, maar nooit gaan opnemen volgens mij. Nee. Vijf Cars? vijf Cars. Five Cars. Ja, ja, cars, ja. Five cars. <laughs> dus dat is echt uh, de hidden bonus. Is dat. En waarom nemen jullie die niet op? Leuk voor live, niet voor plaat. Maar precies, ja. oké. Okay. <laughs> nou, uh, volgens ik had hier genoteerd... tweede album, Love is Winding. Ja. Oké, okay. uit 2022 uh, had ik het nummer uitgezocht... Uh, Fall of Cities... battled in Dark Alley for a laugh. All of cities. Schoolplein. Lachende kindjes. Dat zit hij gewoon door zijn eigen nummer heen te praten? Hè? Ja, dat is. Uh, <lacht> Wij mogen dat. <lacht> dat is waar. Uh, het Wonderschone Dead Duck uit uh, Breda met Fall of Cities. Dankjewel jullie wel, heren. Ja. Ik uh, kijk ernaar uit om jullie live te gaan zien. Uh, aanstaande zaterdag om kwart over één op de stadscamping de Tilburg. Uh, en dan uh, is het op een gegeven moment twee uur is het optreden klaar. En dan. Uh, ja, dan start het festival weer. En Leon, jij had ook graag een... Eigenlijk had Niels daar een track van, weet je het nog? Iets met Flynn en een Ierse folk act. Maar die, die meneer heeft last van zijn rug, dus die komt niet. Juist. En volgens mij is broeder Dieleman daar de vervanger van, ja. hè? Ja. Juist, ja. uit uh, Axel, Axel. Is in Vlaanderen. Um, je had een goede vervanger gekozen. Ja, Lenkum. Ja. Ook een Ierse folk act. Vorig jaar nog op Best Kept Secret. Uh, Heb ik ze niet gezien? Super mooi optreden. Oké. Okay. En ja, wat, wat ik wel grappig vind van Lenkum is dat ze heel veel Easter Traditionals uh, ja, verlenken, hem, zeg maar. Ze veel elektronica toevoegen, heel, uh, heel donker. Prachtige stemmen samen. En uh, ja, dit nummer is ook een traditional. De, de Dark-Eyed dark Gypsy. Het is natuurlijk niet heel erg woke, want Gypsy uh, mag natuurlijk niet meer. Het is Roma of Sinti. Maar oké, okay, vroeger kon dat nog. Van uh, de platen Lifelong Day uit 2019. En ja, prachtig nummer. Fiets hem er maar in, Dirk. Ja. Oh, underway. He left and die Sparkling wine. And she gave to them of the bride Ankem met de Dark-Eyed Gypsy. Echt uh, wonderschoon. Oh ja, donker. En donker. Heel donker. En volk. <laughs> en Heerlijk, volk, hè? Ja. Um, staat op zaterdag uh, van half acht tot twintig uh, uur veertig op het hoofdpodium. En dan vergat ik nog te melden dat we op het off-road programma dan ook nog wel een bijzondere hebben. Daar ga ik voor in de rij liggen. Uh, in uh, een van mijn favoriete kroegen van Tilburg. Het buitenbeentje. Uh, Yama. En... Uh, uh, Tilburgse stonerlegendes, uh, mag ik ze wel noemen. En die, uh, die komen toch nog een keer bij elkaar om uh, wat optredens te geven. Hm? Dat vinden ze zo leuk dat ik ook maar eens ben gaan reageren van... jongens, daar is een oplossing voor. Het is dus gewoon, dus gewoon weer starten en, uh, en uh, nieuw werk uitbrengen. En, maar het is wel eenmalig. Dus. Uh, nou, vooralsnog eenmalig, maar ze hebben er wel heel veel rol in. Ik dus, heb uh, wel gezien dat ze in juni nog drie uh, optredens toegevoegd hebben. Want in principe waren het er maar drie en ja. nou zijn het er al zes geworden. Ja, ze juist. zijn wel dat rijtje gaan uh, uitbreiden. Ja, ik ook, ja. ja. Um, dus je kunt ook nog een keer in Eindhoven naar ze gaan kijken. Oké. Okay. Ja. In de FNA? Het Stromhuis, volgens oh, oké. Okay. Ja. Oh. Ja. En dan hebben we op het Offroad-programma ook nog op zaterdag uh, om van acht tot negen in de Zak. Uh, Richie Dekker, ook uit uh, Tilburg. Psychedelische uh, punkrock erbij gezet. Met uh, een oud gast hier uh, uit studio in de videoclip. Norbert Iseboud. Oh ja. ja, die was hier ooit uh, ook eens Ja, ja voor ons, de uh, garage rock editie. Ja, om ons <laughs> les te lezen Leske, over dat Ja, had, nou, dus, ja. ja die, die man is alles. Garagerok, garage rock, uh, ontzettend mooi was dat. Um, en dan komen we bij de, de, de act, de, de ontdekking voor mij dit jaar op, op, op Rootburn. Uh, Full Earth. Uh, die staan op uh, zaterdag om uh, tien voor tien tot uh, tien voor elf in de Hall of Fame. Uh, zit op Stickman Records en uh, is eigenlijk de hele band Kanaan. Die hebben Afgelopen najaar in het buitenbeentje gestaan. Ja, en het buitenbentje al... staat er nog. Dat is echt bijzonder. Ja, hadden we ook, hadden we ook al bij willen zijn, waren we ja. ook, was ook niet gelukt. Hè? Nee, dat is niet gelukt. Um, maar goed, dus de, de hele band kanaan met twee nieuwe bandleden erbij, eigenlijk komt het op neer. Uh, het is de drummer Ingvald Wasbe. Uh, die uh, in drumt, maar ook in Motorcycle uh, speelt tegenwoordig. stond niet bij of dat dan ook de drums waren, maar ik denk het wel. Um, die uh, dit project gestart is en. Uh, ja, nog niet zo lang uh, uh, geleden begonnen. Eén EP'tje uit, één single en nu een volwaardig album sinds 15 maart 2024. Het album Cloud Sculptors en uh, de naam van het nummer ben ik vergeten te noteren. <laughs> maar het was een van de ontzettend veel kortere, want uh, de, de meeste stukken zijn 18, 20, 22 minuten. Ik heb hier uh, het nummer uh, Echo Tears van het album Echo Tears Oh, nou zit hij maar aan dan. Ja, dat, dan maar <laughs> dat was hem niet. <laughs> Oké. Okay. Dus komt hij aan hè, Echo Tears. Rails met uh, Stray Dog. Die uh, hebben wij even meteen gedraaid na uh, Full Earth. Met uh, het nummer wat ik hier niet bij mijn notities heb staan. Ja. <laughs> <laughs> en dat je niet onthouden hebt. Echo Tears. Echo Tears, ja. Dat was Echoteers. overigens bij Full Earth. Uh, dat is echt wel een, uh, een stoner. Uh, een flinke stonerband met veel synthesizers. En af en toe doen ze een synthesizer track. En dat waren toevallig wat kortere nummers die ik hier uh, op het programma kwijt kon. Uh, met 18 minuten hadden jullie zo weinig muzikale inbreng gehad anders. Um, vergeet ik nog te vertellen. Op zondagochtend uh, mogen de heren van L'Innit de laatste set aftrappen. En uh, van 10 tot 2 een uh, DJ set. Van 10 tot 12 moet ik zeggen. En dan hebben we Tistelsifter Sifter op de camping nog staan. Uit Utrecht. Ambient Instrumental Postrock. En uh, om kwart over 1 iets wat... Vrienden eten in de Roanburn uh, bij het. Uh, maar wel lekker. Maar wel lekker. Uh, afsluiten met een feestje. Uh, hard rock and roll houthakkerspunk had ik het genoemd. Hm, ja, is ja. uh, uh, een goede omschrijving. Met een drummer die staat en zingt. Dus uh, daar worden sowieso twee uh, uh, verschillende We de naam noemen, natuurlijk. Uh, die X-Effect, sorry. Ja, dankjewel. Ja. ja. <laughs> um, Even kijken, hoeveel tijd hebben we nog? 0-0, nee, 22 0, uur 59. Potverdorie. Nou, dan rest mij uh, de luisteraar te bedanken voor het luisteren. En uh, hopelijk komen jullie, zien we jullie allemaal op, uh, op Roadbird Festival. Uh, Rick, bedankt voor uh, je organisatorische werk op de camping. En veel plezier op uh, de camping als jullie gaan je spelen zaterdag. Dankjewel. Leon, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel. Ja. En uh, ook veel plezier zaterdag. Komt goed. Dat op het podium springt. Niels, bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. En uh, Dirk? Ja, je weet het, hè? Ja. Het komt nooit meer van me af, jongen. Uh, en dan <lacht> hebben we nu een, uh, de Roadburn special. En over twee weken de Sonic Whip special. Oh ja, dat is mijn ding, hè? Ja, ja want ik kon niet, dus moest ik het maar maken, hè? De mix. <lacht> <lacht> extra invrijden. Ja. Dat komt goed, jongen. Uh, luisteraars bedankt en tot over twee weken. rusten voor straks. rusten.